Annemie Gils, première van FAME. Je speelt hier de directrice van een, een school. Hoe echt is dit verhaal met de realiteit? Het gaat over een ingangsexamen waar vele studenten op inschrijven en uiteindelijk maar enkele erdoor zijn. Een harde wereld ook wordt voorgesteld, waar dat ook ruimte is voor uh, liefde en uh, experimenten dergelijke. Hoe, hoe echt is dit? Ik denk dat dat uh, heel erg strookt met de realiteit. Alles wat je daarnet zegt, dat zijn de dingen die voorkomen op... op Zo'n school, op elke school denk ik wel, in een andere vorm dan, maar dat is zeer realistisch. Ja. Um, ik heb gehoord dat jullie uh, twee weken tijd hebben gehad om jullie in te spelen. Jullie hebben vooral in Den bos geoefend. Dat is toch een ongelooflijk snel tempo om, om dit neer te zetten, om uh, zo'n prestatie neer te zetten. Goh, onwaarschijnlijk. Kijk, we hebben een, een opname meegekregen. ...van een van de voorstellingen. Weliswaar een, een totaalopname, dus nergens ingezoomd of zo. En, en een cd en een script. En we hebben wat huiswerk moeten maken. Want het was ondoenbaar om met uh, die ploeg die zoveel voorstellingen per week draaide... ...om die mensen nog eens een keer zoveel extra repetitietijd op te leggen. Dus dat was een beetje zoeken van wat is nu de beste manier om, om dit zo snel mogelijk op, uh, op poten te krijgen. Dus ja, wij hebben heel veel huiswerk moeten maken. Dat is zo. Maar dat is absoluut niet, niet zo evident, als ik me niet vergis. Hè? Het is niet evident, want je kan wel meevolgen en zien wat de, de, de Nederlandse, in mijn geval de Nederlandse actrice, wat Doris doet. En, en je probeert een aantal dingen over te nemen, want je kan hen ook niet ineens... Je moet in ieder geval dezelfde positie in nemen en je moet ongeveer hetzelfde doen. Je vult dat wel met je eigen persoonlijkheid en temperament in. We zijn gewoon verschillende mensen. Um, het, het, het enige moeilijke is dat niet genoeg zelf kunnen doen. Dat is wel... Ja, dat is niet evident. Ja, want eigenlijk zit je hier niet in een productieproces. De productie bestaat en jij wordt er eigenlijk ingesmeten. Daar komt, komt het eigenlijk op neer. Het moet ongelooflijk vreemd zijn. Ja, ik heb, dat is de eerste keer dat, dat ik zoiets doe en het was heel vreemd. Het grote, grote voordeel is geweest dat het een enorme, enorme warme ploeg is die ons, ons heel goed begeleid hebben op die zeer, zeer korte tijd. En daar kunnen we alleen maar heel blij om zijn. Maar ik zou, het niet, ik zou niet graag hebben dat dit een tendens wordt. Want dat, uh, dat is niet prettig. Ik vond het nu leuk om eens te doen, als experiment ook. Om te zien of uh, lukt dat nu, kan dat. Uh. En, en omdat het gewoon een hele leuke show is. En omdat ik fame ken van uh, mijn jeugd en, en, en dat altijd uh, geweldig vond. Maar om nu te zeggen, van, ik ga dat de volgende keer nog eens doen. Of, of, of dat moet uh, een regelmaat worden. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik hoor vooral lof bij het publiek van, voor Mabel, Celina en ook uh, voor Carmen. Kan je daarin komen? Uh? Ja, dat zijn mensen met geweldige stemmen, een, acteren goed, dansen goed, hebben eigenlijk alles, de drie disciplines wat musical is, beheersen zij op jonge leeftijd al zeer goed. Hè? Ik vind dat ze dat schitterend doen, maar ik vind niet alleen de, die vrouwen hoor, ik vind ook bij de jongens zitten er ook nog een aantal die... Zoals William, die Joe speelt, vind ik gewoon geweldig. Ja, ik vind... Ik denk wat, wat tegenover de periode dat ik op school zat. Ik denk dat ze nu een enorm aanbod hebben aan, aan vakken en, en mogelijkheden. En wat binnen een bepaald pakket zit. En, en dan denk ik, oh, geweldig. Gewoon geweldig. En daarom zou Musical moeten gesubsidieerd worden. We zullen het vragen aan minister Antio. De uh, gepaste tijd, als ik hem eens tegenkom. Wat vindt u het uh, mooiste nummer eigenlijk in, in FEM? Het mooiste nummer? Oh. Dat is moeilijk, want ik vind er verschillende mooie. Het, het, het gebed van Mabel vind ik fantastisch omwille van de virtuositeit en de bravoure. Maar ik vind bijvoorbeeld qua, qua inhoud de twee nummers van Serena. Als ze zingt van ja, dit is het. Ik heb nu weten, nu snap ik het. Dit is het, emotie. Dit is wat ik moet leren. Ik moet eerst bij mezelf gaan zoeken. Dat vind ik van tekst heel mooi. Het is ook heel mooi vertaald trouwens. Jij speelde Mabel in Fame. Hoe was dat om uh, ineens met een drietal Vlaamse mensen in de productie te staan. Want jullie waren al langer bezig met de Nederlandse cast. Ja, ja, inderdaad. We zijn al een tijdje bezig aan de tour in Nederland. En voor mij is het ook voor het eerst dat ik in Antwerpen speel. Maar het is altijd spannend natuurlijk. Ik leef helemaal met hun mee. Ik hoop dat alles goed gaat. En het is goed gegaan, dus ik vond het heel spannend. Je bent in het tweede deel een gospelsong, waar je veel applaus voor gekregen hebt. Zit dat in jou? Heb je een gospelstudie gevolgd? Nee. Nee, maar het uh, nummer wat, wat ik inderdaad in de tweede acte zing, daar kan ik heel lekker in uitpakken. En um, mijn familie is wel heel muzikaal en uh, uh, ja, heb allerlei muziek-invloeden meegekregen. En dat probeer ik natuurlijk zo goed mogelijk uit te voeren. En ik ben heel blij met het nummer, want het is onwijs leuk om te doen. Ja fem gaat uiteraard over een, eigenlijk een school waar je kan kunstvormen kan studeren. Hoe echt is dit met het echte leven als je moet ingangsexamen doen om toneel te volgen, om musical te volgen en dat soort dingen? Nou, ik heb het zelf vier jaar lang ook gedaan. Ik heb een theater musical academy gevolgd, zeg maar. Ik ben afgestudeerd in 2001 en eigenlijk moet ik zeggen wat wij doen dat dat heel dicht komt bij het feit wat, wat daar ook allemaal leeft. Ja, het leren qua dans, zang, spel en alles wat erbij komt kijken. Ik denk dat, dit, dat we dat heel goed in deze show naar voren kunnen brengen qua uitvoering, zeg maar. Het wordt gezien als een fijne, toffe school, maar het is ook een harde school. Hè? Het begint al met een auditie waar dat 4000 mensen zich inschrijven en uiteindelijk maar een paar mensen gelukkig zijn. Ja, harde, keiharde wereld, zoals we ook zingen in de opening, dit vak is keihard. Dat is ook zo en je moet maar geluk hebben dat je aangenomen wordt. En Ik, uh, ik kan het heel relativeren met het feit wat ik allemaal zelf heb mogen meemaken in, uh, tijdens de opleiding En audities, en audities, en audities. Hallo Daphne, um, jij speelt Celina. In het eerste deel gebruik je een ongelooflijk Limburgs accent. Van waar haal je dat? Uh, ik ben in Limburg geboren. Dus dan uh, ligt dat vrij voor de hand. <laughs> maar je moet volledig dan dat Limburgse accent gebruiken en uh, misschien een beetje over de top gaan? Nee, ik hoef dan niet meer over de top te gaan. Limburgers is, is ja, ik, ik kom er vandaan, ik uh, weet hoe dat klinkt en uh, ik moest eventjes uh, weer terugzoeken. Ik woonde dan weer een aantal jaar in Amsterdam, maar nee, dat, is niet, dat hoeft niet over de top te zijn. Het is niet zo vaak voorkomend in musical dat je eigenlijk naar een dialectvorm kan gaan. Vandaar dat ik zei, van, ofwel heeft ze ze gestudeerd ofwel moet ze vandaag komen. Ja, nee, we, we hebben hier echt heel duidelijk voor gekozen. We wilden Serena eh, zeker in het eerste jaar een beetje een, een, ja, een zachte uitstraling geven. En eh, omdat ik uit Limburg kom en het accent is net zoals Vlaams eigenlijk, een heel zachte, lieflijke taal. En eh, dat is eigenlijk voornamelijk de reden geweest waarom wij eh, dit hebben bedacht en gehouden hebben voor Serena. Je speelt samen met Guillaume, ja. je hebt dus compleet iemand anders naast jou nu in deze Vlaamse versie. Hoe was dat? Was dat niet? Benne? Um, nee. Nee, we hebben, hoewel we echt heel weinig repetitietijd hebben gehad, de, de, de eerste repetitiedag was eigenlijk al meteen, dat was meteen goed. Ik, ik vind hem een geweldige acteur en uh, het is heel makkelijk om met hem scènes te, te spelen. Dus dat was niet uh, moeilijk. En wat is jouw favoriete nummer dat jij zingt? Je speelt zingt twee ballades, als ik me niet vergis. En ook een uh, moment dat je samen met Guillaume zingt. Over het algemeen genomen uh, denk ik dat ik leer van wie je bent wel uh, het mooiste nummer vind. Omdat daar een hele mooie ontwikkeling in dat nummer zit. Omdat ik daar, ja, ik begin met niks eigenlijk. En ik eindig met de wetenschap van volgens mij is het kortje gevallen en volgens mij is dit de manier waarop ik moet gaan... hoe, hoe ik een goede actrice kan worden. Dus ik vind dat verloop heel mooi. Ja, Guillaume... Uh... Ik heb gehoord dat, uh, dat je twee weken geleden erin bent gegooid en hoe was dat eigenlijk, zo'n korte inspeelperiode om dan zo'n knappe prestatie uh, neer te zetten? Ja, dat was, allee, die korte repetitieperiode is wel niet zo leuk, maar ik had, allee, wij hebben, en dan spreek ik zowel in, in, in naam van Bart en Annemie, we hebben een geweldige ploeg die ons supergoed helpt en, en, en dat, was, dat is gewoon een droom. Ja, een chance dat we dat hebben. Je hebt heel hard gewerkt waarschijnlijk de afgelopen weken. Want je hebt zowel dans als zang als tekst moeten instuderen. Ja, dat hebben we eigenlijk drie halve dagen. En dat is allemaal in Den Bosch uh, ja, gebeurd. Ja, dan was dat nog eens kei ver ook. De, maar gelukkig hadden we DVD en CD en uh, ja, duizend keer bekijken hè, en duizend keer beluisteren. Ik heb net een interview gedaan met Daphne, die Celina uh, speelt, eigenlijk die aan jouw zijde speelt. Zij vond het een heel toffe ervaring, heel makkelijk uh, de overgang om met jou te spelen. Hoe was dat uh, van jouw kant? Ja, dat is absoluut wederzijds. Dat is een, een heel goede actrice en een heel goede zangeres. En uh, ik ben blij dat, dat, dat, alle, dat ik met haar heel veel te doen heb. Ze zijn allemaal goed, maar het is nu eenmaal de rol dat ik, ik met haar veel te doen heb. En ik ben blij dat zij dat is. Zij uh, heeft haar Limburgse accent ook boven gehaald, want ze is zelf ook van Limburg. Hoe was dat toen je voor de eerste keer haar uh, zelf in dialect hoorde? Maar ik had de show al een paar keer gezien, hè, dus ik wist het wel. <laughs> uh, wat is jouw favoriet nummer in, uh, in deze musical? Goh, ik twijfel tussen het lied Fame zelf en, en dat van mij. Ik leef voor mijn dromen. Maar het is niet te vergelijken, want dat van mij is heel intiem en introvert. En Fame is zeer extravert. Veeam gaat over een school waar dat mensen ingangsexamen doen om daar binnen te geraken. Hoe echt is dit met het gewone leven? Ja, eigenlijk vrij echt. Ik herken zo'n dingen dat, dat, dat ik zelf ook heb meegemaakt. Dus uh, ik, ik herbeleef eigenlijk mijn die, allee, die tijd een beetje terug. Het eerste nummer dat jullie zingen is dat het een harde wereld is, een hard leven. Is dat ook zo? Ja, dat is ook zo. Absoluut. Maar, maar dat is ook goed. Men zegt ook in een quote dat je als acteur je psychologisch geheugen moet bovenhalen. Dat zeg jij trouwens. Emotioneel geheugen. Emotioneel geheugen moet bovenhalen. Kan je daar staan? Ja, absoluut. Dat is ook zo. Ik geloof dat ook. Mensen die niet veel meemaken in hun leven hebben volgens mij ook weinig te vertellen. Maar dat kan evengoed positief als negatief zijn. Hè? Maar je moet dat als een sterkte gaan gebruiken en daar je voordeel uithalen.